Aoudu Billahi Simeel Ali Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim al Rabbil Alameen Wa Salatu wa Salaam al wa Ala Sayyid al-Mursaleen wa Wa Ala Alihi wa Ashabihi wa Mentabi'ahum bi'ihsanin Ila Yomidine Rabbi Shrahli wa Yisirli Amri wa Ala Lisani Yafkahu Pawli Ama Best broeders and sisters and Khnaudahd Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakat Broeders en zusters mag ik zo vrij zijn om zonder enkele vorm van intro direct... ...mijn onderwerp aan te snijden. Want er staat namelijk nogal wat op de menukaart... ...afgezien van de broodjes die je zojuist hebt genuttigd. Wat ik wil doen is het onderwerp moslimhaat... ...vanuit verschillende uh, perspectieven belichten. En het lijkt me verstandig om dat in eerste instantie in vogelvlucht te doen... ...vanuit een islamitisch perspectief. Hoewel de vorige spreker... Uh, daar een vlammend betoog over heeft uh, gehouden... wil ik het uh, kort houden, in ieder geval dat aspect. Uh, maar daar wil ik wel in ieder geval mee beginnen... om op basis van bronnen en historische voorbeelden... dit fenomeen van moslimhaat een uh, islamitische duiding te geven. Vervolgens zullen we kijken naar de huidige manifestatie van moslimhaat... in de samenleving, de media en de politiek. En als de tijd dat staat, maar ik kan nu al inschatten dat dat niet gaat gebeuren dan zou ik ook nog een blik willen werpen in de toekomst... om te zien wat deze voor moslims in Europa in petto heeft. Broeders en zusters, conflicten tussen rivaliserende ideeën... zijn zo oud als de mensheid. En ze zijn ook vaak ingegeven door afgunst en jaloezie... of uh, materiële belangen of een combinatie daarvan. Toen Allah subhanahu wa ta'ala Adam schiep... stuitte hij ook direct op een rivaal... Een rivaal die met afgunst was vervuld. Die door haat was verblind. Haat vanwege de positie die Adam zou gaan bekleden. Vanwege het niveau waartoe Allah subhanahu wa ta'ala Adam had verheven. En vanwege de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala met Adam. En de bereidheid van Adam salam om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. En vanaf dag 1 ontstaat er een conflict tussen iblis... En zijn aanhangers. En, of Iblis en zijn aanhangers aan de ene kant. En tussen degene die dezelfde bereidheid hadden als Adam alayhisselaam om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. En Allah waarschuwt Adam in ondubbelzinnige bewoordingen in de Koran. En hij zegt tegen hem. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى O Adam, deze, yani deze persoon of de, de, deze schepping is een vijand voor jou en voor jouw vrouw. Wee, pas op dat hij jullie uit het paradijs verdrijft. En ook Iblis zelf is vanaf dag 1 buitengewoon duidelijk over zijn werk en over zijn doelstelling. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over hem, La urwiyanahum ajma'in. Dit heeft Iblis gezegd. Ik zal ze zeker allemaal van het pad af doen dwalen. Of verleiden, van het pad afverleiden. In een andere aya. Ik zal zeker het nageslacht van Adam van het pad af doen dwalen. Behalve een klein aantal van hen die standvastig zijn op het pad van Allah. Niet alleen dat, niet alleen is hij duidelijk over zijn doel. Hij is zelfs duidelijk over de manier waarop hij dat doel wil gaan verwezenlijken. Hij zegt... En ik zal zeker tot hen komen van voor, van achter, van links en van rechts. En u zult de meeste van hen niet als dankbare aantreffen. En deze... Richtingen hebben een bepaalde betekenis in de tefsier... Het is nu niet het moment om daarop in, in te gaan. Maar wat het wel aangeeft, is dat hij geen mogelijkheid onbenut zal laten om deze schepping van het pad af te doen. Nou, dan kun je zeggen: oké, okay, dat is Iblis. Dat is Shaitan. Dat is een djinn. En hij heeft aanhangers onder de jin, En dat zijn Shayatin. En zij maken gebruik van een wapen dat zij tot hun beschikking hebben. Het enige wapen namelijk, wat hij ook heeft ingezet tegen Adam. ...invluisteringen of interne ingevingen. Dat is wat zij doen. Wat heeft dit te maken... ...ja niet dit aspect of deze schepping... ...wat zich hoofdzakelijk afspeelt in een voor de mens ongeziene wereld... ...wat heeft dit te maken met moslimhaat in de tastbare wereld. Dan zeggen wij... ...sheateen zijn er onder de jin, maar ook onder de mensen. Er zijn verschillende vormen van sheateen en... Gezamenlijk voeren zij het plan van Iblis. Zoals omschreven in de voorgaande ayat. Gezamenlijk voeren zij dat plan uit. En dat doen ze niet afzonderlijk van elkaar. Maar dat doen ze in nauwe samenwerking met elkaar. En mocht dit jouw realiteitszin te boven gaan. Luister dan wat Allah subhanahu wa hierover zegt. En zo hebben wij voor iedere profeet een vijand gecreëerd. Wie zijn die vijanden? Shayatin al insi wal jinn. Satans van onder de mensen en de jinn. En wat is het bewijs dat zij een nauwe samenwerkingsverband aan zijn gegaan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuchru al qawli Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor elke profeet hebben wij een vijand gebracht. Wie zijn dat? Shehatin van onder de mensen en de djinn. Wat doen zij? Zij openbaren aan elkaar mooie versiersels van woorden. Mooie retoriek. Woorden die uh, vanuit, vanuit de buitenkant heel aantrekkelijk klinken. En de Koran geeft ons ook een voorbeeld... Hoe die samenwerking in de praktijk eruit ziet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over een voorval dat heeft plaatsgevonden. Tussen een groep van de musharikiën en een groep van de moslims. Het ging om een kadaver, Een dood beest wat de moslims niet mochten eten. Mogen eten, nog steeds niet. En de, uh, uh, uh, ja, niet, de musharikiën gaan met de moslims in discussie. En ze zeggen tegen hen, wacht eens even. Ze komen met de rationele argumenten. Ze zeggen tegen hen... Jullie eten wel van het vlees dat jullie slachten. Maar jullie eten niet van het vlees dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geslacht. Want wie heeft dat beest doodgemaakt? Allah. Dus waarom eten jullie niet van dat vlees? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt over dit voorval. Wa la lam alayhi. Wa inna En eet niet van datgene waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. En het is zeker een zware zon. Vervolgens. Wa inna en de Satans openbaren aan hun aulia, hun vrienden, hun handlangers, argumenten, zodat ze met jullie in discussie gaan. Zodat ze met jullie, zodat ze twijfel in jullie harten kunnen zaaien. En om jou te doen geloven bijvoorbeeld, om het relevant te maken dat jouw religieuze opvattingen Achterhaald zijn, dat ze in strijd zijn met allerlei universele uh, waarden, zoals mensenrechten. En als je die argumenten dan vervolgens zorgvuldig zou beoordelen, dan zie je wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. Versiersels. Ja, die fraaie woorden. Versiersels die er aan de buitenkant mooi uitzien, maar de interpretatie die eraan toegekend wordt, daar schuilt het gevaar in. Etiketten. Of woorden zoals vrijheid bijvoorbeeld. Etiketten die een universele acceptatie afdwingen. Want wie is er nou tegen vrijheid? Wie kan er nou tegen vrijheid zijn? Maar het probleem zoals ik net zei is niet het, het etiket aan zich. Maar de interpretatie die eraan wordt toegekend. Want zo betekent bijvoorbeeld vrijheid. of Vrijheid van de vrouw in Nederland. En de rest van Europa. De vrijheid om zich schaars te kleden. Maar niet de vrijheid om zich volledig te bedekken. Ja, en ze noemen het een gedeeltelijk verbod... ...of een gedeeltelijk niqab verbod... ...maar feitelijk mag je niks... ...want je mag op straat lopen... ...maar je mag niet in het openbaar gevoel... ...je mag niet in het ziekenhuis, je mag niet in een school stappen... ...je mag niet in een overheidsgebouw... ...dus je mag op straat, maar nergens mag je in... ...en je mag ook nergens naartoe... ...dus uh, weet je... ...en het is een kwestie van tijd voordat dat natuurlijk een, een algeheel verbod wordt... ...zoals dat in Frankrijk en Duitsland aan de gang is... ...dus vrijheid is een mooi woord... ...prachtig woord... Totdat die vrijheid gebruikt gaat worden voor iets waar de shiatin niet blij mee zijn. Zoggeruf el-kowli ghorora. En dit is hoe de intrinsieke haat van Iblis die hij tegen Adam heeft ontwikkeld. Vanwege zijn verheven positie bij Allah. En waarover hij gezworen heeft dat hij die haat ook zal botvieren op een ieder van zijn nageslacht. Dat dat wel even in oogschouw genomen wordt. Dit is hoe, de, hoe die haat weerklank vindt bij de mens. En soms is de wahi van shaitaan, want die wahi, dat zijn, yani dat zijn de, de, de, de, de, de, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, yuhi ba'duhum ila ba'd. Die wahi, die openbaring, of die influisteringen van de satans van de jinn naar de satans van de mensen, dat is het middel waarmee men gemobiliseerd wordt om haat te ontwikkelen tegen deze islam. En die wahi, is soms niet alleen, een kwestie van argumenten om een ideologische strijd te voeren. Zoals in het geval van dat voorval. Wat ik heb gezegd. Hè, van jullie slachten het vlees. Uh, jullie eten het vlees wat jullie slachten. Maar niet wat Allah slacht. Dat is een logisch argument waarmee. Getracht wordt twijfel te zaaien in de harten van de moslims. Maar soms is die wahi van shaitan. Een aanzet om een militaire strijd aan te gaan. Bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Er was, yani, op de slag van bedden, komt shaitan in de gedaante van een mens, in de gedaante van een mens, en hij spoort de aan om de strijd aan te gaan met de moslim. En hij moedigt ze aan. Jullie zijn onverslaanbaar vandaag. Dit in oogenschouw nemend Kun je een recent voorbeeld aanhalen waarin iets soortgelijks is gebeurd? Was er niet een of andere recentelijk president van de Verenigde Staten. Die gezegd heeft dat hij opdracht gekregen heeft van Allah. Om een militaire strijd te beginnen. Zou heel goed een wahi van shaitan kunnen zijn En Muhim. Wanneer de moslim. De praktische manifestatie van moslimhaat. Op metaniveau zou willen duiden. Dan moet hij zich realiseren dat er achter de schermen. Dit is een realiteit die hij altijd voor ogen moet hebben. Dat er zich achter de schermen. Uh, een conflict aan het ontvouwen is tussen het kamp dat in dienst staat van Iblis en het kamp dat de weg van Iblis verwerkt. En dat conflict staat aan de basis van de afkeer die heel veel mensen ontwikkelen tegen de islam. En het tweede punt wat in schouw genomen moet worden is dat moslimhaat altijd zal worden gerationaliseerd door degene die deze haat bezig. Dus men zal altijd proberen om argumenten te gebruiken die logisch klinken. Niemand zal tegen jou zeggen ik haat jou omdat je moslim bent. Ik haat de islam omdat het de islam is. Want haat, haat is een subjectief gevoel. Haat is een ja, niet, irrationeel. Het, je moet het rationaliseren om het te kunnen rechtvaardigen. Kijk naar Hitler bijvoorbeeld. Ik denk dat we vast kunnen stellen dat hij joden haat. Maar hij haatte de joden niet, althans hij zei nooit ik haat de joden omdat ze joden zijn. Maar hij had een hele theorie, een sociaal-darwinistische theorie op basis waarvan hij stelde dat joden een minder ja, volk waren, waardoor zij eh, zwakker zijn, waardoor als zij zich zouden gaan mengen met het Arische ras, zou het Arische ras ook verzwakken. Ja, die rationele argumenten, volledig verwerkelijk natuurlijk. Vanuit elk perspectief dat je dit zou bekijken is het verwerkelijk... ...maar het is wel een poging om de haat die iemand draagt tegen zijn volk te rationaliseren. Dus, ik haat islam. Dat zal je alleen horen van een idioot die niet weet waar hij het over heeft. Wat men eerder zal doen is islam neerzetten... ...als een bedreiging voor de reeds aanwezige normen en waarden in een bepaalde samenleving. Dus, bijvoorbeeld zeggen dat de islam erop uit is... Om te vernietigen wat mensen belangrijk vinden. Dat is rationeel acceptabel voor mensen die die normen en waarden belangrijk vinden. Als je zegt dit bedreigt datgene wat jij belangrijk vindt, dan zijn ze bereid om een haat ja, in stand te houden of te ontwikkelen. Dat is acceptabel om haat jegens de islam te rechtvaardigen. Door bijvoorbeeld de islam neer te zetten als een bedreiging voor de democratische rechtsorde. Wat mensen belangrijk vinden. Door het neer te zetten als een. Een ...religie of als een godsdienst... ...of een systeem dat pleit voor ongelijkheid... ...tussen man en vrouw. Dat is acceptabel... ...bij de mens. En dit is ook... ...wat de Koran deed. Zij zeiden... ...deze man, de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...deze man is gekomen... ...en hij heeft de familiebanden... ...vernietigd. Hij heeft vaders tegen hun zonen opgezet... ...en zonen tegen hun vaders opgezet. En... ...waarom gebruiken zij dit argument? Omdat... Uh, loyaliteiten op basis van clan en, en, en stammen en familie een belangrijk goed was in die samenleving. Belangrijke normen en waarden. Dus dan wordt de islam afgeschilderd als een bedreiging voor die normen en waarden in de samenleving die mensen belangrijk vinden. En dit rationaliseren van haat vinden we zelfs terug bij de grootste tiran, Bijvoorbeeld Fir'aam. Degene die zijn naam, voor wiens naam synoniem staat voor tyrannie. Degene die schaamteloos alle pasgeboren baby'tjes van Beno Israël afslacht. Zelfs deze persoon, wat zei hij tegen de mensen? Hij, zelfs hij poogde zijn haat, jegens de boodschap van Musa a.s. te rationaliseren. Door te zeggen, Musa ik ben slechts bang. Dat hij jullie systeem zal veranderen. Dien. Yani voor het, voor het uh, gemak. Is niet per se religie. Dien gaat om het systeem. Op een levenswijze. Dat lezen we ook terug in surat uh, Yusuf. Waarin Allah subhanahu wa zegt over Yusuf. zegt over ya'chudha fi melik. Daar wordt het woordje dien gebruikt. Zoals we het moeten uh, begrijpen. Namelijk. Wat was er aan de hand? Hij zou hem niet berechten. Volgens de wetgeving van de koning. De kissa met zijn broertje Benjamin geen tijd om het hier te vertellen maar ik ga er van uit dat iedereen het weet dus het enige wat ik vrees zegt hij is dat hij jullie systeem gaat veranderen jullie levenswijze gaat veranderen jullie rechtsorde gaat veranderen is dat niet wat wij ook te horen krijgen huh? die salafisten die zijn er op uit om de democratische rechtsorde omver te werpen om jullie manier van leven te vervangen door hun barbaarse sharia wetgeving ja, en die zaken die wij nu in de Koran lezen, zien wij vandaag in de praktijk ontvouwen. Dus, en dat zie je ook heel goed in bijvoorbeeld het niqab verbod. Prachtig voorbeeld. Want ook daar probeert men rationele argumenten te bedenken om het te verbieden. Eerst ging het om veiligheid. Want stel je voor dat een vrouw met een niqab een bank bezoekt, ja dan hebben we niks aan de camera beelden, want ze is bedekt. Veiligheid vervolgens ging het om wat vrouwen onderdrukken. die burka of die nikab eh, onderdrukt de vrouw dan zegt de vrouw ik heb er zelf voor gekozen dan nog is het vrouwen onderdrukt. dus de vrouw onderdrukt zichzelf door de niqab te dragen vervolgens ging het om communicatie het belemmert een communicatie de wijze waarop wij gewend zijn met elkaar te communiceren die niqab belemmert dat prima dus alle vormen waarbij communicatie plaatsvindt, puur op basis van spraak en van geluid, zijn verwerkelijk, omdat de gelaatsuitdrukkingen niet zichtbaar zijn. Dan moeten we ook stoppen met telefoneren. Want dat is ook namelijk een manier van communiceren waarbij de gelaatsuitdrukkingen niet zichtbaar zijn en alleen de stem. Dus, ja, yani al Alleen in dit geval heeft shaitan niet genoeg zagrafen gebruikt, want die argumenten prik je zo doorheen. Dus vervolgens, ja, dit waren even kort enkele inzichten waarvan ik denk dat de moslim die in oogschouw zou moeten nemen op het moment dat hij of zij welke analyse dan ook maakt van de praktische manifestatie van de moslimhaat. Waarom? Om te voorkomen dat we buiten het islamitische interpretatiemodel treden. Dat we de, ja, de juiste... ...op de openbaring gebaseerde duiding kunnen geven... ...aan datgene wat wij om ons heen zien vandaag. Dat was de reden. Dan gaan we nu naar de praktische manifestatie van moslimhaat in de samenleving. Het probleem met moslimhaat... ...is dat het nog geen probleem is. Althans niet bij de overheid en bij die instituties... ...die voor onze veiligheid zouden moeten zorgen. Sterker nog... Moslimhaat is juist soms een probleem in de overheid. En in de instituties die voor onze veiligheid moeten zorgen. Natuurlijk niet op die schaal dat we moeten vrezen voor een op handen zijnde vervolging van moslims. Gelukkig niet. Maar voorbeelden over moslimhaat. Nou in de politiek hoeven we natuurlijk ook niet over te spreken. Maar bij de politie, op scholen, etc. Voorbeelden aan dat soort zaken hebben wij natuurlijk ook niet tekort. Maar het probleem is wel dat moslimhaat nog steeds niet als zodanig wordt geregistreerd. Zodat wij nu zeg maar, een totaal beeld kunnen krijgen van de omvang van het probleem. In plaats daarvan zijn er recentelijk allerlei burgerinitiatieven ontstaan om meldingen van moslimhaat bij te houden. En ik citeer even kort een aantal van die bevindingen van het rapport Meld Islamofobie, een organisatie die sinds een klein jaartje bijhoudt, yani, de, de, de melding over uh, islamhaat bijhoudt. En het rapport wat ik aanhaal, daar bevinden zich halfjaarlijkse bevindingen in. Ik geloof van januari tot juni. Voetnoot die hierbij gemaakt moet worden is dat deze, maar ook andere onderzoekers vaststellen dat moslims vaak geen aangifte of melding maken van moslimhaatincidenten. En dat is uitermate belangrijk. Waarom? Want als het niet wordt gemeld, wordt het niet geregistreerd. Wordt het niet geregistreerd, dan zijn er geen cijfers. Zijn er geen cijfers, komt het niet op de agenda, komt het niet op de agenda, dan is het geen probleem. En als het geen probleem is, kunnen we de overheid er ook niet toe dwingen om volgens het, verdrag, eh, van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, eh, die voorschrijft om religieuze minderheden te beschermen. Dan kunnen we ze er ook niet aan houden. Dus het is uitermate belangrijk om die incidenten ook te melden. Al is het bij dit soort eh, particuliere initiatieven als meld islamofobie. El -muhim. Het rapport meldt op basis van zo'n 70 incidenten die binnen zijn gekomen... ...dat 90% van de slachtoffers van moslimhaat vrouw is. En 98% van die vrouwelijke slachtoffers was zichtbaar moslima, Dus hijab, ghimar, piratenhoofddoekje, niqab. Zichtbaar moslima. En de daders maakten geen onderscheid... In de vormen van hijab. Dus een simpele, yani, een simpele associatie met islam was voldoende om in aanmerking te komen voor fysiek geweld, bespugen, uh, uh, uh, mishandeling en dat soort zaken. Door wie? In, negen, in 71% van de gevallen was de dader een man. De overgrote meerderheid van die mannen waren blanke mannen. Flinke mannen zijn dat. Die Nederland even gaan terugveroveren op de moslima's die met hun piratenhoofddoekjes de straten van Nederland vervuilen. En een derde van de gevallen, of in een derde van de gevallen, was er sprake van fysiek geweld. Dus dit gaat niet zomaar om een rotop naar je eigen land uh, uitspraak. Dit gaat in een derde van de gevallen om fysiek geweld. Dat zijn serieuze zaken. En wie dacht dat dit plaatsvond ergens in een donkere steeg in de nacht? Wie heeft het mis? Want 87% van de gevallen vonden overdag plaats in openbare ruimtes. Op straat, openbaar vervoer, restaurants, supermarkten, benzinepompen, tramhaltes, etc. En ja, denk ik dan. Waarom ook niet? In het parlement, ik bedoel als er mensen zijn in het parlement die haat prediken tegen moslims. Die mensen oproepen om in verzet te komen. Waarom zou jij er dan voor schamen om in het openbaar gehoor te geven aan die retoriek die je toch dagelijks eerst tot geduwd krijgt. Het is logisch dat mensen dat in het openbaar doen. Op het moment dat je zo'n tendens waarneemt in de media en in de politiek. dan zie je daar een rechtvaardiging in om dat op straat openlijk te doen. zonder je voor te hoeven schamen uh, als mensen naar je kijken. Want, dat is het volgende punt: in 71% van de gevallen waren er namelijk omstanders bij. Omstanders. Toeschouwers wil ik het uh, noemen. Want in, maar in 20% van de gevallen hebben die toeschouwers daadwerkelijk ingegrepen He, dus we zijn echte ramptoeristen we hebben dat niet gewoest uh, syndroom leeft nog vrolijk door in deze samenleving en wat ik mij eigenlijk afvraag als ik deze uh, uh, uh, yani, uh, nette ish, resultaten als ik deze resultaten zo bekijk wat ik mij afvraag is waar zijn nou al die voorvechters van vrouwenrechten mensen die zo begaan zijn met het lot van de moslimvrouw die het niet kunnen aanzien dat de moslimvrouw wordt onderdrukt. Of is onderdrukking alleen onderdrukking wanneer ze onderdrukt wordt door de islam. Dat kan natuurlijk ook nog een interpretatie zijn. He, waar zijn de dolle mina's als je ze nodig hebt? We kunnen het luchtig doen over dit onderwerp. Maar tegelijkertijd wil ik daar een advies aan plakken voor de zusters en de broeders. Namelijk wees op je hoed. Want je ziet het gebeurt in openbare ruimtes. Supermarkten. Openbaar vervoer, benzinepompen. Dus feitelijk, als je deze resultaten zo bekijkt, dan lijkt het erop dat die moslimhaat er uiteindelijk toe gaat leiden dat we onze vrouwen gaan opsluiten thuis. Niet omdat dat een religieuze motivatie heeft, maar omdat er uit veiligheidsoverwegingen. dit was slechts een greep van de incidenten. ...van het fenomeen moslimhaat... ...wat absoluut nog lang niet voldoende wordt geregistreerd... ...zoals ik net ook al heb gezegd... ...of verkeerd wordt geregistreerd... ...want instanties die nu discriminatie bijhouden... ...die behandelen meldingen van moslimhaat niet als zodanig... ...maar registreren ze gewoon als discriminatie... ...dus uit de cijfers komt nooit naar voren wat de mate van moslimhaat is... ...of in sommige gevallen, en dit is helemaal frappant... Als de moskee beklad wordt met een hakenkruis... ...wordt het geregistreerd als antisemitisme. Niet als... ...geweld tegen moskeeën en dus moslimhaat. Dus het schort aan alle kanten... ...wat betreft die registratie van moslimhaat. En dit in combinatie... ...met de beperkte bereidheid... ...van moslims om aangifte of melding te doen... ...is een probleem... Of ...daarmee wordt het probleem... ...veel en veel groter... ...dan het zich nu hier in cijfers uitdrukt. En onderzoekers hebben ook verklaringen... ...waarom... ...moslims niet bereid zijn aangifte te doen. Twee punten daarvan wil ik benoemen... ...want die zijn relevant vanwege de angst ervan. Ze zeggen... ...sommigen zijn bang voor wraak... ...bij het doen van, aanmelding, van melding. Dat wil zeggen dat diegene... ...kennelijk zodanig is geterroriseerd... ...dat hij zelfs bang is om aangifte te doen... ...omdat hij wraak vreest. En het tweede punt... ...wat echt helemaal uit den bozen is... ...soms... ...dan... Ontmoedigt de agent, de desbetreffende moslim, om aangifte te doen. En in sommige gevallen wordt er zelfs geweigerd om aangifte op te nemen. Dit, dit blijkt uit onderzoek. Dit is niet iets wat ik van Fatima of Reddit uh, gehoord heb. Dit blijkt uit onderzoek. Dus dat zijn kwalijke zaken. En, waarom zeg ik die, die, die uh, bereidheid om melding te maken is belangrijk? We zien namelijk dat wanneer die bereidheid er wel is dat de omvang van moslimhaatincidenten dan wel zichtbaar wordt. Want zo bleek namelijk uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... dat een derde van de moskeeën in Nederland... in de afgelopen tien jaar te maken heeft gehad met moslimhaatincidenten. Sterker nog, sommige daarvan één keer... en sommige meerdere keren en sommige zelfs jaarlijks. Een soort jaarlijks terugkerende traditie. Kom, we gaan de moskee lopen. En als we het hebben over incidenten... Dan bedoelen we ook wat. hè? Vernieling, bekladding, discriminatoire leuzen. Waarvan sommige dus worden geregistreerd als antisemitisme. Brandstichting of pogingen daartoe. En natuurlijk die welbekende ophangen van varkenskop. Door de varkenskoppenbrigade. Een derde. Vergis je daar niet in. 174 moskeeën van de 475. Dat is geen grapje. Dat betekent er, zit een, er is een trend zichtbaar. Dat, dat dit een gewoonte gaat worden. Dus, hier omdat trouwens 85% van die moskeeën maken wel melding. Een goede zaak, want je ziet uiteindelijk als er dan ergens een verdwaalde ziel is die onderzoek gaat doen naar dit fenomeen. dan zie je dat er ook wat uit het onderzoek komt. Tij, deze korte uiteenzetting van uh, uh, de stand van zaken met betrekking tot moslimhaat in Nederland. brengt ons bij twee belangrijke facilitators van moslimhaat: namelijk de media. ...en de politiek. En dan kun je zeggen... ...ja, jullie moslims... ...jullie geven altijd de media de schuld van jullie situatie... ...jullie lopen altijd te zeuren over de media... ...heeft het gedaan... ...maar de conclusie... ...van allerlei onderzoeken... ...van de afgelopen decennia... ...die gaan... ...luister goed... ...die gaan over de relatie... ...tussen informatievoorziening via de media... ...en de houding van autochtonen... ...ten opzichte van etnische minderheden... ...ik herhaal in andere bewoordingen... ...dus onderzoek die gaat tussen... ...of over de rol van de media... ...in het vormen van de houding... ...van de autochtonen... ...ten opzichte van allochtonen. Onderzoek over die dierenlaat. Uit die onderzoeken... ...is de algemene conclusie... ...dat... De media direct en indirect een bijdrage leveren aan het verspreiden van negatieve beeldvorming over allochtonen. en zelfs een rol speelt bij hun discriminatie in de samenleving. Ik kan je zo vijf onderzoeken geven waaruit deze conclusie blijkt. Vooraanstaande onderzoekers die deze conclusie hebben getrokken. Dit is niet een of andere enquête die gehouden is ergens. Dit zijn vooraanstaande. ...onderzoeken die plaats hebben gevonden aan universiteit. Degene die uh, misschien twijfelt of de onderzoeken wil uh, weten... ...kom naar uh, de, de lezing na, uh, naar me toe... ...dan geef ik je de namen en, en, uh, en de linken waar je dat kan vinden. En de media zelf is zich ook hiervan bewust. De media zelf is zich bewust van het effect... ...of wat het effect kan zijn van hun berichtgeving. En daarom stelt artikel 7 van de beginselenverklaring... ...voor het gedrag van journalisten... Dat ...zijn het een of andere de te zijn die ze hebben... Dat verdrag stelt dat, en ik citeer, de journalist zal moeten beseffen wat het gevaar is van het stimuleren van discriminatie. Ze weten wat, wat voor oorzaken of wat voor gevolgen hun daden kunnen hebben. Hij zal zich beseffen wat het gevaar is van het stimuleren van discriminatie. En zal alles in het werk stellen om deze discriminatie niet te faciliteren. Dus het woord wat ik zojuist gebruikt heb, facilitator, is niet een of andere uh, uh, ja, niet, uh, low kick naar de media toe of zo. Zij zelf zijn zich bewust van het feit dat je als journalist discriminatie kunt faciliteren. Dus we moeten niet onderschatten wat de kracht van media is. Heel interessant feitje om hierbij te benoemen. Er is een uh, communicatiewetenschapper die heet Kees Hamelink. Die heeft een project bedacht, dat heet een soort, een soort rookmelder noemt hij. het. Een project... Want hij heeft namelijk vastgesteld dat er altijd eenzelfde proces plaatsvindt voorafgaand aan een genocide. Even voor het gemak, ik vergelijk niet onze situatie als een op handen zijnde genocide, wat dan ook. Het gaat hier om de rol van de media en het effect wat berichtgeving van de media kan hebben. Hij zegt, er is altijd eenzelfde proces zichtbaar als er ergens een genocide gaat plaatsvinden. Waar is dat proces in eerste instantie zichtbaar? In de media. Als we zien dat de media een specifieke groep uit de samenleving gaat demoniseren. Gaat dehumaniseren. En hij zegt ik ben met een koffertje naar de Verenigde Naties gegaan. Ik heb gezegd ik heb een idee. Laten we de media monitoren in de wereld om te kunnen voorspellen waar genocide gaat komen. Dus het is altijd zo dat dat genocideproces begint altijd waar? In de media. ...vanwege de kracht die zij hebben om een bepaalde groep in de samenleving... ...een minderheidsgroep te kunnen demoniseren. Wat doet die media dan volgens die onderzoekers... ...wat moslimhaat bevordert? Ik zou hier uren over kunnen praten. Niet omdat ik het leuk vind, maar omdat ik gewoon heel veel informatie daarover heb. Maar ik heb besloten om maar een paar punten aan te halen. Namelijk... ...onderzoekers stellen vast dat de media doen aan... simplificatie van de islam. Simpel maken van islamitische concept. Namelijk... ze schetsen altijd een primitief... simpel... en negatief beeld van de islam. En dat zie je ook heel goed... en dat is ook een voorbeeld wat die onderzoekers zelf aanhalen. Dat zie je ook heel goed in de manier waarop verslag wordt gedaan over aanslagen. Want wat zeggen zij de recente aanslag bijvoorbeeld, het zijn van die boze moslims, die een religieuze overtuiging hebben, die hen opdraagt om alles wat anders is een kopje kleiner te maken, daar komt het eigenlijk op neer, iets, iets, iets, ja niet uh, correctere bewoordingen, maar daar komt het eigenlijk op neer, en dus, omdat ze zo zijn, komen ze hier ons opblazen omdat ze onze vrijheid haten. ...omdat ze het haten dat wij vrouwen uh, ja, niet zonder hijgel op straat hebben lopen. Omdat wij op zaterdag en zondag of op vrijdag en zaterdag naar de disco gaan... ...en daar een biertje achterover slaan. Omdat ze dat haten, komen ze zichzelf hier opblazen. Ja, een simplificatie van de oorzaken van terrorisme. En soms, uh, sluit versteld, kijk naar het journal ...en denk, is dit het Jeugdjournaal of het journal? Ja, niet zo... Alsof men praat tegen uh, geestelijke, uh, laagbegaafde mensen. Zo simplistisch wordt het gedaan over bepaalde complexe zaken binnen de islam of politieke zaken. Want wat je namelijk ook kunt doen als media of als journalist, je kunt ook stellen, je kunt ook kritisch zijn en zeggen waarom zijn die aanslagen altijd in New York, in Londen, in Parijs. Waarom niet in, in, in Letland en Polen en IJsland bijvoorbeeld. Waar ook vrouwen zonder hijjab buiten lopen. Waar ook op vrijdag alcohol gedronken wordt. Meer dan hier kan ik je vertellen. Vooral in Letland en zo in die regio. Dus waarom gaan ze daar niet dan mensen opblazen die ook anders zijn dan zij? Zou het niet te, kunnen, te maken kunnen Ik noem maar een zijstraat hè? Zou het niet misschien te maken kunnen hebben met het militaire beleid... wat sommige landen voeren in bepaalde landen... waardoor de mensen in die landen zichzelf geroepen voelen... om terug te slaan met dezelfde militante middelen? Ik noem maar een zijstraat. Ik kan het helemaal fout hebben. maar Zou dat niet hè, een keer een analyse over kunnen komen of zo? Kijk, aanslagen. Laat er geen misverstand over bestaan. Fout. Hebben jullie me goed gehoord? Waar zitten ze in? Fout laten we er geen misverstand over uh, bestaan welk aanslagen zijn een politieke daad je kan ons vertellen wat je wilt. Uh, het enige religieuze aan de aanslagen van Parijs bijvoorbeeld het enige religieuze daaraan is dat de vorm waarin het heeft plaatsgevonden dat mensen zichzelf hebben opgeblazen omdat ze vanuit de religieuze overtuiging geloven dat ze in het paradijs komen en beloond worden in China. dat is de religieuze dimensie van die aanslagen maar het feit dat iemand aanslagen pleegt, dat heeft politieke reden. Het feit dat iemand aanslagen pleegt, daar zitten politieke redenen achter. Sterker nog, de schutter vertelde al schietend over zijn motief. Want wat zei hij toen hij in de rondte aan het schieten was daar in dat theater? Zei hij, oh ik haat jullie want jullie zijn allemaal uh, jullie hebben geen hijab? Of zei hij, dit is voor Syrië? De politieke dimensie van de daad wekt zelfs tijdens de daad bevestigd. En dan zien wij dat die politieke context consequent wordt weggelaten in alle analyses. En ik daag elke journalist uit om een stuk te publiceren over de mogelijke. En mogelijk mag je wat mij betreft in chocoladeletters op dat, op die, in die kranten plaatsen. Over de mogelijke rol die buitenlands beleid van het westen speelt in haar ontvankelijkheid voor aanslagen mogelijke rol. Zelfs al zou de journalist het willen, dan nog krijgt hij het niet door de eindredactie. Maar een ander probleem dat we onderzoekers aanstippen, is, dit, is nog steeds, dit zijn nog steeds een verzameling rapporten van vooraanstaande onderzoeken. Ik denk niet dat ik hier iets heb gegoogeld en gecopy wat dan ook. Een ander punt wat zij, uh, zij aanstippen is dat problemen van moslims, gewoon sociaal maatschappelijk problemen, altijd in verband worden gebracht met hun religie. En dat andere factoren nooit een rol spelen in de verklaring van die problemen. Dus een moslim die geweld gebruikt, komt door zijn religie, want die, die, die, die heeft hem aangezet om, uh, om geweld te gebruiken. Een moslim die steelt, komt door zijn religie, want daarin zeggen ze dat al die ongelooflijk mag gewoon alles vanaf pakken. Een moslim die ruzie heeft met zijn vrouw en zijn vrouw slaat, dat komt door zijn religie, want daarin staat dat je moet slaan, minimaal één keer per dag. Soms denk ik, ze zouden moeten weten wat voor een catwomans wij thuis hebben. Voordat je in de buurt komt, heb je al een rechts direct te pakken. Alles heeft altijd te maken met wat? Met religie. Sociaal, economische, sociaal, maatschappelijke, psychische, wellicht problemen. Alles wat de moslim voortbrengt aan problemen is op de een of andere manier terug te herleiden naar zijn religie. Daar zit het probleem? Dat is wat de media doet, volgens die onderzoekers, niet volgens mij. Dus er wordt nooit gekeken naar andere factoren die wel een verklarende rol spelen bij hetzelfde gedrag van niet-moslims. Dus als een niet-moslim steelt of slaat zijn vrouw, slaat wat dan ook, dan is het een uh, familiedrama. Hij was psychisch, hij had veel gedronken, werk veel wat allemaal. Maar het ligt nooit aan zijn religieuze achtergrond, aan zijn politieke opvatting, werk veel wat hij voor uh, ideologie aanhoudt. Dus criminaliteit bijvoorbeeld, laat je niks wijs maken... Het is gewoon een sociaal-economisch probleem. Overal ter wereld. Elke ras, elke werelddeel waar je terecht komt, waar mensen in lage sociale klassen leven, is meer kans op criminaliteit. Gewoon een simpel basisschoolprincipe. oké? Okay? En het feit dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, heeft niet met hun religie te maken... ...maar met het feit dat ze tot een overwegend lage sociaal-economische klasse behoren... ...waardoor ze vaker in aanraking komen of ja, niet, uh, ontvankelijker zijn voor criminaliteit. Sterker nog, de islam is juist de beste remedie tegen criminaliteit. Ik bedoel, heb je wel eens een of andere mokker met een... Uh, ...hoe heet die auto's, die jeeps, Range Rover en, en 20 kilo coke achterin gezien... ...maar met baard en kamis... ...en de vrouw naast zich met niqab... En ze gaan samen met salatul jumma bidden... Bedoel, dit, ...dit is plus en min... ...het eerste wat mensen doen... ...en we kennen ze uit onze eigen omgeving... ...het eerste wat mensen doen met een crimineel verleden... ...die de islam omarmen... ...of terugkeren zoals wij dat noemen... ...die van het pad af zijn gedwaald en terugkeren... ...het eerste wat zij doen... Al worden zij niet direct perfecte moslims... ...maar zij nemen afstand van die zichtbare zonden... ...wat wij dan in de islam beschouwen als zichtbare zonden... ...stelen, ja, die omgang met de, de, de verkeerde omgang met vrouwen... ...en dat soort zaken. Doe, die voorbeelden zijn talrijk. Als we die mokkoma via problemen in Amsterdam willen oplossen... ...dan moeten we ze naar de moskee halen. Islam is de oplossing voor criminaliteit... ...niet de oorzaak. Er is veel te zeggen over media en moslims... ...zoals ik net al zei, maar helaas hebben we daar geen tijd voor... Maar wat ik echter nog één ding wil ik benoemen... en dat is... dat onderzoekers ook hebben vastgesteld... een van de problemen... die mogelijk ook moslimhaat kan bevorderen... is dat de media participatie van moslims in de media... verwaarloosd En dat hun visie daarin... ontbreekt. En dat ondervinden heel veel moslims vandaag de dag. Ik heb zelf een keer een voorval meegemaakt... waarbij er... een van de regionale omroepen in Limburg die ging een avond een programma houden over mij en wie hadden ze uitgenodigd een journalist nou daarvan kun je zeggen oké okay, die had een paar dagen uh, daarvoor nog een artikel gepubliceerd prima en een jongere week eruit Maastricht nee Amsterdam je maar wie ontbrak daar wie was er niet ik maar die uitzending ging over mij dus ik, ik zag dat op Twitter... en ik, ik, ik denk, wat is dit nou, weet je... voor journalistieke principes. Je gaat over iemand praten... die je gewoon makkelijk kunt bellen of benaderen... om erbij te zijn, om zijn kant van het verhaal te doen... maar je passeert hem gewoon. Dus vijf minuten... voor aanvang van het programma... stuur ik een tweet. Ik zeg, jongens, we zijn jullie mee bezig, man? Nee, waarom heb jullie mij niet uitgenodigd? Oh, toen dachten ze... Nou dacht ze ja, we zijn eigenlijk wel heel krom bezig. Dus toen hebben ze gezegd, wil je dan telefonisch... in de uitzending komen? Kijk, dit soort dingen. Verwaarlozing van... ...participatie van mensen... ...niet alleen als het gaat over een onderwerp islam... ...als het over jou als persoon gaat zelfs. En... ...in bredere zin... ...waar is de media... ...met betrekking tot de visie van beleidende moslims... praktiserende moslims... ...orthodoxe moslims... ...geef het een bijvoeglijk naamwoord... ...waar is het... ...waar zijn ze met betrekking tot hun visie... ...in het publieke debat? Kijk, het heeft geen zin om alleen maar dialoogjes op te voeren... Tussen mensen die uit hetzelfde hout gesneden zijn. Tussen moslims die de dominante opvattingen van de samenleving bevestigen. Alleen. En niet door de mensen die ze in twijfel durven trekken. Dus de mensen die, door mensen die er andere ideeën tegenover willen stellen. Het heeft geen zin om zo'n poppenkast op te voeren. Van mensen waarvan je al weet wat ze gaan zeggen. Of van, van mensen waarvan je weet dat ze het achterste van hun tong niet gaan laten zien. Kijk. Wat we nu zien is dat degene die haat spuwen over islam. He, degene die gewoon hard zijn in het spuur van haat. En dat zijn er tegenwoordig heel veel. Dat was vroeger alleen maar een, een kleine kern van PVV'ers. Maar dat is nu doorgeschoten naar traditionele partijen als VVD, et cetera. Die mensen, die krijgen allerlei platformen. En hun soms verwerpelijke visies, die worden ook verdedigd door anderen die zelfs die visies niet delen. Worden verdedigd onder het mond van vrijheid van meningsuit. Uh, uh, islamkritiek, legitieme islamkritiek. ...academische vrijheid... ...parlementaire onschendbaarheid... En, ...enzovoort enzovoort... ...maar als de moslim... Hè, ...en dan bedoel ik de moslim... ...die een tegengestelde mening is toegedaan... ...en scherp is... ...in het formuleren van die mening... ...en kritisch is... ...op de dominante opvattingen... ...die worden gewoon afgeserveerd... ...nog voordat hij zijn verhaal kan doen... ...met etiketten... ...radicaal, antidemocratisch... Eh, ...onverdraagzaam... ...etiketten... Die hem bij voorbaat hebben gevreemd, nog voordat dat hij überhaupt iets aan de inhoud van het debat heeft bijgedragen. He, dus wat zien we? We zien mensen die worden ja, niet uitgenodigd. Of, laat ik het zo zeggen, soms wordt zelfs gepleit voor toegang te ontzeggen naar een publiek debat. We hebben dit meegemaakt aan de UvA. Er was een debat waar wij waren uitgenodigd. En de bakermat van het vrije woord zou je zeggen... Ik bedoel de arena van het vrije denken, een universiteit. En er zijn organisaties in Nederland, joodse organisaties in dit geval, die bellen naar de universiteit. Weet je, die en die, die moet je niet toelaten, want die hebben een mening die, die, die is anders dan onze mening. Bedoel, zo ver gaat het, weet je, dat mensen blokkeren gewoon de toegang naar dat debat, naar dat publieke debat, wat essentieel is voor moslims om hun visie op, op het leven ook eh, te tonen aan de mens. En dan beweert men, hè, ondanks deze obstakels die men aan het opwerpen is... ...toch beweert men dat, dat ze een ideeënstrijd willen voeren met de islam. Een ideeënstrijd. Hè. Dat is een strijd tussen twee partijen die hebben verschillende ideeën... ...over mens en maatschappij. Een ideeënstrijd. Jij vindt dat je goede ideeën hebt. Sterker nog, jij vindt dat je betere ideeën hebt dan de tegenpartij. Dus je wil een ideeënstrijd. Je wil dat gaan... Bediscussiëren in een beschaafd debat. Maar het probleem van die ideeënstrijd is wat? De ene partij, en dat is dan om specifiek te zijn: de blanke autochtone niet-moslims en hun aanhangwagentje met huismoslims. Dat is de ene partij. Die mag openlijk, openlijk en onbegrensd bedoel, er zijn geen grenzen meer, die mogen openlijk en onbegrensd het geloof. En de opvattingen van moslims, door het slijk halen, belachelijk maken, allerlei mythes verspreiden over de islam. Het lijkt wel of we terug zijn in het de, in de tijdperk van de Grieken. Er worden allerlei mythes over de islam verspreid. Ik bedoel hoeveel mythes, uh, ik zal er één met jullie deed. Nou, tweede. Ze zeggen bijvoorbeeld: moslims zijn gewelddadig tegen homos. Vloekt er overal uit. Politici zeggen het, journalisten zeggen het, kranten. Blijkt uit cijfers dat het meeste homogeweld afkomstig is van blanke autochtonen. Ze zeggen dat moslims antisemitisch zijn. Blijkt uit onderzoek dat het meeste antisemitisme afkomstig is van blanke autochtonen, voetbalhooligans, vijfenoordjes die kankerjoden roepen tegen AXI. En wij krijgen het allemaal in onze schoenen geschoten. En, niet alleen dat soort mythes, hoeveel onderzoeken worden gemanipuleerd, misbruikt voor politieke doeleinden. Kijk naar het onderzoek bijvoorbeeld van motivaction. Wie heeft dat nog meegekregen? Vorig jaar speelde dat geloof. Ja, vorig jaar is het nu uh, gisteren, maar ik bedoel het jaar daarvoor. Motivaction. Wat was... Wat, daar zou uit blijken... Dit, dit is echt uh, frappant, weet je. Als het om Marokkanen ging, zou je nog... De Gelre Turken. 90% van de Turken... Is isis aanhanger 85% van die Turkse jongeren... Vindt het goed om in naam van religie te moorden... Dit, dit waren de resultaten van, van, dat, uh, van dat rapport. Iets waarbij je nog voordat je het onderzoek gelezen hebt kan zeggen. Dit klopt van geen kant. Welke. Nee, sterker nog. De directeur van Multifaction, van dat bedrijf die dat onderzoek heeft uitgevoerd. Die heeft gezegd, dit onderzoek mag niet. Herhaling mag niet worden gepubliceerd. Want het onderzoek deugt nog niet aan alle kanten. Het is slechts een indicatie voor vervolgonderzoek. Hij weet ook wel dat hij heeft lopen sjambele suggestieve vragen heeft gesteld, dan weet ik veel wat allemaal. Hij zegt dit mag niet worden gepubliceerd. Maar wat doet het ministerie van sociale zaken van Lodewijk als je die kiest ervoor om dit flutonderzoekje waarvan de onderzoekers zelf zeggen dat het niet mag gepubliceerd worden om dat te publiceren? Hij kiest het zelf. Toch? En niet op een willekeurige dag, zomaar regels op een grijze middag. Maar één dag voor een heel belangrijk integratiedebat wat ze daar hadden in Den Haag. En wat doet, de media? wat doet de minister? Hij neemt zelf contact op met de media en hij vraagt een interview aan en in dat interview... Spreekt hij zijn verbijstering uit over de resultaten van dit onderzoek. En, en, en, en kondigt hij allerlei maatregelen aan tegen de Turkse gemeenschap. Die tegen de Turkse gemeenschap zal worden genomen. Dat ze gaan worden gemonitord en weet ik veel wat allemaal. Terwijl, terwijl, in dezelfde periode, als ik me niet vergis, dezelfde week. Dezelfde dag misschien nog wel. En in dezelfde periode. Twee gedegen wetenschappelijke onderzoeken zijn gepubliceerd. Ook in opdracht van het ministerie. Niet een of andere enquête met suggestieve vragen... ...zoals dat onderzoekje van Motifaction... ...maar gedegen onderzoek... ...over een lange periode... ...van, ge, van vooraanstaande onderzoekers... ...aan de Universiteit van Utrecht. Of uh, ja, Universiteit van Utrecht was. Waaruit is gebleken... ...uit die onderzoeken is gebleken dat... ...Turkse organisaties juist een bijdrage leveren... ...aan de integratie. En dat uh, zij participatie... ...van Turkse Nederlanders bevorderen. En dat is voor Turken heel wat. Want je weet hoe, hoe Turken... Uh, die janet en dat dingen. Dus dat onderzoek, dat, dat, dat wetenschappelijk onderzoek toont aan. Het tegenopgestelde van wat dat motivation onderzoek ja, heeft, heeft geclaimd. Wat zegt de minister over dit onderzoek? Hij zegt, ze hebben niet de resultaten opgeleverd die ik voor ogen had. Dus je bent op zoek naar specifieke resultaten die jouw politieke agenda uitkomen. Dat is wat je eigenlijk zegt. En wat gebeurde? Twee kamerleden, Kuzu en Oesturk, van Turkse kom af, die zijn het hier niet mee eens. Die zeggen: wij herkennen dit beeld niet in de Turkse gemeenschap. Dit klopt van geen kant. Wij gaan dit niet ondersteunen. Maar zij moesten hun mond houden. Sterker nog, zij kregen een verklaring van de partij van de Arbeid, niet van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Partij van de Arbeid. Jullie, of wat stond erin? Iets van, uh, wij zijn het eens met de minister en de koers van de Partij van de Arbeid, teken hier maar. Dus die gasten hebben gezegd, uh, kom nou, we gaan helemaal niks tekenen. En ze zijn uiteindelijk de fractie uitgezet en ze hebben nu een eigen politieke beweging. Kijk, waarom zou, dat zou je kunnen afvragen nu, waarom zou de Partij van de Arbeid de Turkse gemeenschap tegen zich in het harnas willen jagen, terwijl zij juist die Turkse gemeenschap gebruiken als stemmen, uh, ja niet voor stemmen. Want de enige reden waarom de Marokkanen en Turken in, de, in het parlement zitten... ...is om ze tijdens verkiezingen in de moskeeën in te kunnen sturen... ...en stemmen te kunnen trekken. Sterker nog, ik heb een keer een flyer gezien van je in het Turks. Zijn foto erop, Turkse tekst, stem alsjeblieft op mij. Dus, weet je, het, waarom zou je dan denken... ...waarom gaan ze nu in één keer die Turkse gemeenschap tegen zich in het Harnasja? Nou, beste mensen, of beste moslims, dat is nou democratie ze hebben een rekensommetje gemaakt wat leveren die Turken en Marokkanen ons op aan zetels en wat raken we kwijt als wij hun, ja niet achter ons laten en we richten ons op de blanke autogtone Nederlander die zich in toenemende mate aansluit bij partijen die juist hakken op de islam en uit dat rekensommetje is gebleken nou we kunnen beter richten op de blanke autogtone gemeenschap want dat gaat ons meer zetels opleveren dag Turken, dag Marokkanen. dat is democratie even, weet je, in een uh, notendop Taille. Dus, over die ideeënstrijd, ik ben bijna klaar broeders en zusters, even een klein beetje gedeeld met mij. Over die ideeënstrijd zeggen wij, wij moslims, ondanks het feit dat de ideeën van de tegenpartij over moslims en islam vaak gebaseerd zijn op halve waarheden, mythes, gemanipuleerde onderzoeksresultaten, ondanks dat zijn wij er helemaal klaar voor. Niet klaar mee, we zijn er klaar voor. Voor de ideeënstrijd. Want, sterker nog, wij zijn bereid om een ideeënstrijd te voeren op alle controversiële onderwerpen die nu over de islam worden, waar nu over gedebatteerd wordt. Maar dan alleen als de media stopt met het blokkeren van een representatieve vertegenwoordiging van moslims in het publieke debat. Je kan wel elke keer als er iets met moslims gebeurt, een orgaan erbij halen. Die geen sinds de moslimgemeenschap vertegenwoordigt en vervolgens zeggen ja maar we hebben met de moslimgemeenschap gepraat, dat werkt niet. Er zijn moslims die van met hun oneens zijn en, ze en, het, en die groep neemt alleen maar toe. Die groep moet vertegenwoordigd worden in de media. Tadde. Dus wij zijn bereid om een ideeënstrijd te voeren, zoals ik net zei, op alle controversiële onderwerpen binnen de islam. En dat is een strijd waarbij niet alleen zal worden verdedigd. Maar waarbij ook zal worden aangevallen. Vergeef me even voor het militaire vocabulaire. Ik bedoel ideeën strijden. Waarbij ook zal worden aangevallen. En om dat te doen. Want het lijkt nu alsof we allerlei uh, zwaar schut uit ons uh, moeten halen. Om dat te doen hoeft de moslim eigenlijk helemaal niet veel te doen. Want in dit geval. Wat die ideeënstrijd betreft. Is het huis het huis van de stenen gooien is van glas het huis van de stenen gooien is van glas dus dat wil zeggen hij kan nog zoveel argumenten aanhalen waarom de islam eh, gewelddadige religie is, vrouw onvriendelijk en achterhaald et cetera maar de opponent in het debat hoeft alleen maar een kiezelsteentje te gooien en dat huis, dat glazen huis dat stopt. niet want je kunt blijven herhalen. Je kunt blijven herhalen dat moslims gewelddadige barbaren zijn. En dat ze dat ook altijd in de geschiedenis zijn geweest. Maar het zijn niet de moslims die de oorspronkelijke bewoners van de hele continenten hebben weggevaagd. Het zijn niet de moslims door wiens gewelddadigheden hele beschavingen zijn opgehouden te bestaan. De Indi uh, indianen. Aztek. In Mexico, de aboriginals, in Australië. Het zijn niet de moslims die de etnische samenstelling en de taal en de religie van een hele continent met het zwaard hebben veranderd. Zoals gebeurd is door het Europese christendom in Zuid-Amerika. De islam is op een hele andere manier verspreid. De islam is op een vreedzame wijze verspreid en het bewijs daarvan... Het bewijs daarvan zijn de 7 miljoen koptische christenen in Egypte vandaag de dag. 1400 jaar onder islamitisch gezag geleefd en niemand heeft hen gedwongen om tot de islam te bekeren. Of misschien een beter voorbeeld: de 750 miljoen Hindoes in India. Eeuwenlang heeft de islam daar geregeerd. Er is niemand die deze mensen heeft gedwongen zich te bekeren tot de islam. Of een ander voorbeeld. Indonesië. Het grootste, land van de, eh, van de, het grootste islamitisch land op de wereld vandaag de dag. Er heeft nog nooit een moslimleger voet aan wal gezet in Indonesië. Die mensen hebben de islam geaccepteerd omdat ze in de islam een mooie religie zagen. Net zoals... Veel westelingen vandaag in de islam, ondanks die weergaloze strijd die gevoerd wordt, net zoals heel veel westelingen de islam vandaag als een mooie religie zien. En daarom de islam omarmen, want hoe verklaar je anders? 135.000 bekeerlingen in Britannië, 56.000 bekeerlingen in België, 215.000 bekeerlingen in Frankrijk en Duitsland. 17.000 bekeerlingen in Nederland... waarvan 70% van al die bekeerlingen vrouw is. Hoe verklaar je dat in tijden van toenemende moslimhaat... en ongenuanceerde berichtgeving over de islam? Hoe zal het zijn in tijden van objectieve berichtgeving? Wie heeft hen met het zwaard bekeken naar de islam? Wie? Je kunt blijven praten. Je kunt de moslims blijven aanpraten... ...dat ze de wereld willen veroveren. Dat horen we ook regelmatig. Maar het zijn niet de moslims die hele continenten hebben verdeeld zoals een taart. Zoals dat wel gebeurde door de Europese mogendheden in... ...waar? In de conferentie van Berlijn 1885. Het zijn niet de moslims, dat waren Europese mogendheden. Om vervolgens dat continent leeg te roven en de inwoners daarvan als slaven te verhandelen. Je kunt de moslims aanpraten... Dat ze hun levenswijze willen opleggen aan andere naties. Zoals vaak wordt gedaan. Maar het zijn niet de moslims die met bommen en granaten andere naties op willen leggen hoe ze moeten leven. Zoals de Verenigde Staten met Irak heeft gedaan. Je kunt de moslims aanpraten. Dat het dorstige terroristen zijn. Maar dan moet je er wel bij vermelden... Dat slechts 2% van de aanslagen in Europa door moslims worden verricht. En dat 98% van die aanslagen verricht wordt door separatistische en nationalistische politieke Europese bewegingen. En vermeld daar dan ook even bij dat Westerse militaire inmenging in de islamitische wereld... Sinds 1990 tot vandaag de dag aan bijna 4 miljoen moslims het leven heeft gekost. Vertel dat ook even erbij. Dat zijn ongeveer 1000 keer 11 september. Sinds 1990. En je kunt de moslims pesten. Pesten met labels als, als, als koppensnellers en hakkers en weet ik veel wat ze allemaal zeggen. En als dat gebeurt vanuit de islamitische hoek. Dan is dat natuurlijk verwerpelijk. Maar laat er geen misverstand over bestaan. He, dat dat verwerkelijk is als dat gebeurt. Maar de recente koloniale geschiedenis van landen als Frankrijk bijvoorbeeld wijst uit dat wat zij daar hebben aangericht vele malen gruwelijker is dan wat wij vandaag in sommige steden in de wereld zien en wat afkomstig zou zijn van moslims. Landen als Marokko en Algerije bijvoorbeeld. Ik wil jullie de deta details besparen. Of nee, doe toch maar niet. Mensen worden weg de onthoofd. Hun hoofden werden afgehakt. Hun privédelen werden afgesneden. En die werden in de afgehakte monden, hoofden, gestopt. Daar zijn foto's van, daar is bewijs van. Sterker nog, Franse soldaten die poseren met foto's met allerlei afgehakte hoofden. Van onze voorvader, het kan mijn opa, jouw opa zijn geweest. En die dan vrolijk een aanzichtkaart sturen naar Frankrijk met al die afgehakte hoofden. Je kunt de moslims aanpraten dat ze joden hadden. Ik noem nu al die zaken die ons worden verweteld. Je kunt de moslims aanpraten dat ze joden hadden, Maar het zijn niet de moslims die de joden twee millennia, niet decennia of eeuwen, twee millennia lang hebben vervolgd. Zodanig dat die vervolging uiteindelijk is geculmineerd in een van de gruwelijkste volkerenmoord van de recente geschiedenis. Integendeel, joden. ...hebben historisch gezien... ...altijd in harmonie met moslims geleefd... ...onder islamitisch gezag... ...nergens was de Jood in de middeleeuwen... ...zo veilig als in el Andalus... ...en in het Ottomaanse Rijk... ...toen de Europese koningen in de middeleeuwen... ...de Joden opdroegen... ...om... Of te verdwijnen van het Europese continent. Of het Europese, de Europese vorm van christendom aan te hangen. Toen waren de moslims nergens zo veilig als in de landen van de moslims. En zo kan ik nog tientallen onderwerpen aansnijden waarover de moslim graag, heel graag, een ideeënstrijd aangaat. Kortom, als je huis van glas is, ga niet met stenen gooien. Je kunt je voorstellen wat voor nieuwe dimensie het debat in Nederland gaat krijgen. Als de moslim onvoorwaardelijk toegang gaat krijgen. tot het publieke debat. da'wana rabbil alamin.